11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De bouw van drie kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte... mag voorlopig doorgaan. De Raad van State heeft de bezwaren van onder meer Greenpeace... tegen de milieuvergunningen afgewezen. Over de bouw van de kolengestookte elektriciteitscentrales... die in 2013 open moeten gaan, loopt al jaren een juridische strijd. Volgens de tegenstanders hadden de provincies Groningen en Zuid-Holland... vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen... geen milieuvergunning mogen verstrekken. De Raad van State zegt nu dat de eisen van de provincie streng genoeg waren. De uitspraak betekent niet dat de bouw nu definitief kan doorgaan. Over andere licenties, de natuurvergunningen... bepaalde de Raad van State eerder dat de provincies die nog eens moeten bekijken. FNV-bondgenoten wil actie voeren bij autofabriek Netcar in Born. De bond is kwaad dat eigenaar Mitsubishi geen beslissing wil nemen over voortzetting van de productie vanaf 2013. Volgens de bond is het al de derde keer dat Mitsubishi een beslissing daarover uitstelt. De vakbond roept het personeel van Netcar op, morgenmiddag om één uur het werk neer te leggen voor een demonstratieve bijeenkomst. De Nationale Recherche heeft bij een inval bij motorclub Satoudara in Tilburg vijf mannen en enkele vrouwen gearresteerd. Dat heeft een advocaat laten weten. De recherche heeft behalve het clubhuis ook diverse woonhuizen doorzocht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de arrestanten aangehouden... op verdenking van drugshandel en deelname aan een criminele organisatie. Die criminele organisatie zou overigens niet Satoudara zijn. Bij een diamantair in Amsterdam is een minuscuul cameraatje op een raam gevonden. Waarschijnlijk is het daar geplaatst door criminelen... die een dieftal bij de zaak aan het museumplein aan het voorbereiden waren. Een medewerker van de Diamantzaak ontdekte de camera toevallig toen hij zijn handen aan het wassen was. Het cameraatje zat op een hoogte van 15 meter en was gericht op de kluis. Op andere ramen heeft de politie bijzonder sterk tape gevonden. Volgens de directeur van Koster Diamonds in Amsterdam is een minicamera weer iets nieuws. Criminelen worden steeds inventiever, zegt hij. De PVV wil dat leerlingen in de klas weer u zeggen tegen de leraar. Volgens PVV-kamerlid Beertema moet het gezag van de leraar worden terugveroverd en past daar geen je en jij bij. Het gebruik van voornamen vindt hij iets van de jaren 70 en dat geeft een verkeerd beeld van de verhoudingen, zegt hij. De PVV komt met het plan bij de behandeling van het ministerie van begroting van het ministerie van onderwijs in de Tweede Kamer. Vanochtend zei minister van Bijsterveld dat ook ouders een belangrijke taak hebben om het gezag van leraren te ondersteunen.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 Ik heb eigenlijk wel flinke trek, dus als we zo gaan denken. Oh, ja, ik ook.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, het Felix Murders. Mark, yes, Mr. President. Mark, yes, Mr. President. Mark, yes, Mr. President. Om de verhoudingen maar eens weer te geven, ter zake. Goedemorgen. Een hazenlip of brandwond is in Nederland een relatief kleine ingreep. En dat ligt er heel anders in bijvoorbeeld Bangladesh. Daar worden dit soort aandoeningen vaak niet eens behandeld. Veel kinderen worden verstoten of uit schaamte verborgen gehouden. Om daar iets aan te doen reist een medisch team onder de operatie Operatie Glimlach, onder de naam Operatie Glimlach, regelmatig naar Bangladesh. Chirurg Chantal van der Horst is net terug en komt er zo over vertellen. Superman helpt deze week Hanneke bij het innen van de kinderalimentatie. En dat is moeilijk omdat haar man onvindbaar is. Maar dat geld waar ze recht op heeft, scheelt meer dan een winterjas voor haar kind. Heeft Louis van Gaal ruggengraat genoeg om nu nee te zeggen tegen zijn aanstelling bij Ajax? Of zal hij zijn functie daar juist opeisen? De Van Gaal-kenner Maarten Meijer daarover. Benieuwd? Surf naar degids.fm. Dit is de gids met de eurocrisis. Die blijft zich maar voortslepen. Wie gaat de oplossing brengen? Voor de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Siborski, is dat een duidelijke zaak. Alleen Duitsland kan de euro redden. Op een bijeenkomst met Duitse wetenschappers zei hij... ik ben waarschijnlijk de eerste Poolse minister in de geschiedenis die dit zegt, maar hier is het. Ik ben minder bang voor Duitse macht dan voor Duitse inactiviteit. Aan de telefoon daarover, Hanko Jurgens. Hij is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe opmerkelijk is dat, een Poolse politicus die Duitsland smeekt om de macht te grijpen? Nou ja, zo heb ik het eigenlijk niet helemaal begrepen. Hij zegt vooral dat hij. Een beetje, dat hij angstig is voor inertie en voor besluiteloosheid. En dat hij, ik zie het vooral als een aansporing aan Merkel. om uh, vooral uh, op de aanstaande top van 9 december. Uh, tot uh, verstandige besluiten te komen. En heeft dat te maken met het feit dat Polen nu voorzitter is van de EU? Ja, natuurlijk. Uh, Polen wil eigenlijk uh, onder het voorzitterschap. Uh, uh, ook resultaten boeken. En uh, zoals dat uh, vroeger eigenlijk het geval was: uh, uh, iedere voorzitter had een uh, half jaar de verantwoordelijkheid voor alle vergaderingen. Nu, is, nu heeft Polen dat. Uh, uh, naast natuurlijk Herman van Rompuy, uh, de voorzitter van de Europese Raad. En Polen wil uh, resultaten boeken. En het is hard nodig want uh, de crisis uh, komt uh, ons tot de lippen. Dat is duidelijk. Wordt dat het is niet tijd dan duidelijk. dat Duitsland de leiding neemt als grootste en sterkste economie? Nou, Duitsland heeft eigenlijk al heel lang de leiding. Alleen Duitsland is erg goed in de stille diplomatie die op dit moment natuurlijk heel intensief gevoerd wordt. En Duitsland uh, uh, uh, voert ook de, uh, de regie, uh, uh, uh, en zeker op dit moment. Eigenlijk wil uh, Merkel uh, de EU omvormen van een monetaire unie, zoals die sinds 1992, sinds het verdrag van Maastricht, het geval is, tot een fiscaal unie, zo wordt dat uh, genoemd. Mm -hmm. Waarbij uh, dus het stabiliteitspact echt afdwingbaar wordt. Het uh, stabiliteitspact, dat zijn de afspraken die gemaakt zijn over monetair beleid. Ja, en uh, vooral om het uh, begrotingstekort dus uh, niet te overschrijden uh, met, met meer dan uh, 3%. En uh, het probleem tot nu toe was dat landen daar uh, toch te weinig uh, aan te houden zijn. En uh, dat is heel erg duidelijk, dat gaat veranderen. En dat is toch wel een grote verandering. Ook al is dat, ja, het gaat slechts om een paar artikelen in het verdrag van Lissabon die veranderd worden. Nou roepen een paar uh, prominente mensen, onder andere Obama, dat de Europese Centrale Bank eigenlijk extra bankbiljetten zou moeten gaan ja, drukken. Ja, ja. En eh, dat wil Duitsland niet. En Duitsland wil ook niet meer geld geven aan het Europese steunfonds ESF. Op de eerste plaats, zou Duitsland dat geld dan wel hebben? Nou, Duitsland betaalt natuurlijk al heel veel. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld van de Europese Centrale Bank... Uh, uh, wordt 18,9 van, van zeg maar alles wat afgedragen wordt, is Duits geld. Dus op die manier, via de, uh, via de Europese fondsen, wordt heel veel betaald. En uh, Merkel wil dat eigenlijk ook zo houden. Dus de, dat idee van een big bazooka, uh, dat denk ik niet dat we dat uh, kunnen verwachten zolang uh, de begrotingsdiscipline niet afgedwongen kan worden. Want dat is eigenlijk de belangrijkste eerste prioriteit van Duitsland. Dus op eerst het moment de... dat de begrotingsdiscipline is... dan zou eventueel ook de Europese ja. Centrale Bank de mogelijkheid krijgen... om extra bankbiljetten te laten bijdrukken. Dat is natuurlijk... Kijk, Duitsland wil zijn huid zo duur mogelijk verkopen. Dus zij willen wel, uh, natuurlijk wel bijdragen, maar eerst... Uh, zeg maar toch uh, Duitsland of uh, uh, de EU zo omvormen. Uh, dat dat naar de wensen van, uh, van de Duitse regering gaat. En uh, daar hoort dus een onafhankelijke centrale bank bij, die vooral let op uh, prijsstabiliteit en uh, die waakt over de inflatie. En, uh, en daar hoort dus vooral die begrotingsdiscipline die uh, te weinig afgedwongen kan worden. En Merkel en als dat ook... eenmaal het geval is, dan is er dus, maar dat is natuurlijk wel een beetje koffiedik kijken, maar dan is er een grote kans dat Merkel ook met andere dingen over de brug komt. Maar ze willen bijvoorbeeld ook een kleine belasting op een beurstransactie, hè? Ja, dat is, is, is uh, eigenlijk heel interessant. Anders dan uh, in Nederland uh, wordt uh, de, zeg maar de financiële crisis... Uh, wordt, uh, Word, wordt de markt ook als een probleem gezien. Omdat die te veel fluctueert. Ja, dus die volatiliteit, zoals dat heet, die moet worden tegengegaan. En uh, dat kan uh, bijvoorbeeld uh, door een uh, financiële transactietaks. Dat is een belasting uh, op elke beurstransactie van 0,01 tot 0,1 procent. Dus dat is heel klein. Ja. Maar groot genoeg om wel degelijk, althans dat is de hoop, de, uh, de markten te temperen. En, en Merkel wordt... wil een eigen EU-ratingbureau. Ja, dat is ook een, een duidelijk punt wat zij binnen wil halen, wat ze ook waarschijnlijk binnen houdt op uh, 9 december. Uh, de Amerikaanse Moody's en uh, Standards and Poor houden in de ogen van Duitsland te weinig rekening met de complexiteit van de Europese verhoudingen. En uh, zij vinden dus dat er een Europees uh, ratingbureau moet komen... Uh, dat, dat daar wel rekening mee houdt. Want het is inderdaad zo, als je kijkt naar de begrotingstekort van de eurozone in zijn geheel... is die veel kleiner dan in Amerika en uh, nog veel, veel kleiner dan bijvoorbeeld in Japan... Uh, waar het begrotingstekort op 220 procent uh, ligt. Dus dat Zou je on... kunnen stellen dat Merkel aan geschuld, het drukpokeren is... Ze ja. laat de crisis maar voortzuderen tot 9 december om zoveel mogelijk uit het vuur te slepen? Nou, daar zit wel wat in. Wat ook zo is, is dat er is een iets andere analyse van zeg maar, de eurocrisis. Er is geen eurocrisis. Dat is uh, wat Merkel zelf gezegd heeft. En een staatssecretaris van het ministerie van Financiën recent nog zelfs gezegd heeft. De euro is namelijk stabiel. Uh, sinds 2004 so, koers zo ongeveer tussen 1,20 en 1,50 dollar. Dus dat, is, uh, dat probleem is er eigenlijk niet. De markten vertrouwen de euro. Het gaat om een staatsschuldencrisis. En die staatsschuldencrisis, daar wordt nu heel hard aan gewerkt. Zoals natuurlijk ook blijkt in Griekenland en Italië... waar mensen die belangrijke posten in de Europese Unie hadden... nu uh, de regeringsleiders zijn. Heel benieuwd wat 9 december dan weer oplevert. Ja, het zal wel spannend zijn. Ik denk veel kleine stapjes. Dat is namelijk toch de politiek van Merkel. Maar daarmee verandert er wel heel veel. En ik denk dat het heel belangrijk is om ook die kleine stapjes in de gaten te houden. Anker Jurgens van het Duitsland Instituut. Hartelijk dank. Graag gedaan. De Gids. Weinig mensen zullen de gebeurtenissen rond Ajax nog kunnen volgen. De stand van zaken op dit moment, voor zover dat goed op een rijtje te krijgen is... de commissarissen, de vier naast Kruijf, die blijven zitten waar ze zitten. En het is afwachten of en zo ja wanneer zij aftreden. En wie nog niet zit, maar ook nog niet is opgestapt... is de nieuwe algemeen directeur van Ajax, Louis van Gaal. Hij wil niet reageren op de soap in de arena en wacht er rustig af. Maar komt hij wel naar Ajax als de commissarissen die hem hebben aangesteld wegvallen? Dat ga ik vragen aan Maarten Meijer. Hij schreef een biografie over Louis van Gaal die alom is geprezen. Maarten Meijer woont in Zuid-Korea, is nu aan de telefoon. Het is de avond. Goedenavond, meneer Meijer. Goedemorgen. Nou, ik bent al wakker. Volgt u de gang van ja. zaken rond Ajax op de voet daar... Ja, voor zover dat gaat. Het is, het is, al al, het is al waarschijnlijk verwarrend in Nederland. Het is nog een beetje verwarrender hier. Omdat het natuurlijk alleen maar een beetje indirect de zaak kan volgen door, via het internet. Maar ik, ja, ik, hou, ik hou me er wel mee bezig natuurlijk. Het is een uh, inter, interessante zaak. Nou gaat het ons om de positie van Louis van Gaal. Die heeft u uitgebreid bestudeerd, Louis van Gaal, voor uw boek. Hij zit dichter bij u dan bij ons. Hij is op reis in Azië met zijn vrouw. Zou Van Gaal ja. de ontwikkelingen in Amsterdam fanatiek volgen, denkt u? Uh, fanatiek weet ik niet. Hij is natuurlijk op vakantie. Hey, voor zover ik weet zit hij in Hongkong, dus dat is inderdaad een beetje dichter bij ons. Maar hij ja, zal wel een beetje aan het rondkijken zijn, maar ik neem aan dat hij toch ook wel een, een beetje op de hoogte zal willen blijven. en uh, Ook wel eens even op het uh, internet zal kijken wat er allemaal gebeurt in uh, Nederland op het moment bij Ajax. Maar het is niet zo dat het hem dag en nacht bezig houdt. Hij, hij wacht wel af. Kwam die benoeming van de Van Gaal als algemeen directeur bij Ajax voor u als een verrassing? Ja, zeker wel. Ik vond dat dat ja, bijna wel voor iedereen als verrassing eh, kwam. Omdat eh, ja, Kruif zit er natuurlijk ook. En uh, op het moment en dat is een hele, hele moeilijke situatie, de relatie tussen die twee. Dus uh, dat opeens hij daar werd aangesteld als algemeen directeur, dat, uh, dat verbaasde me wel, ja. Waarom zou van Gaal deze functie willen bij Ajax? Nou, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Dat, dat, dat, nou, dat, uiteindelijk moet Louie dat zelf vertellen. Maar het enige wat ik kan doen is daarover speculeren. Ja. En uh, uh, ja, er zijn twee in principe twee manieren van, uh, van denken over die zaak. Dat uh, uh, hij wil op de een of andere manier rekening vereffenen en eventjes laten zien dat hij het nog kan doen en uh, beter dan bij voorkeur vooral Kruis. Uh, de andere. Motivatie, waar ik, geloof ik, meer vertrouwen in heb, is uh, dat hij echt van Ajax houdt. En dat hij uh, kijkt nou naar Ajax en ziet dat er nog heel wat moeilijke zijn. En dat hij de club wil helpen. En hij, hij heeft een prachtig mooi gedichtje over Ajax geschreven. Hier, waar Ajax ligt mijn hart. En ik geloof dat dat dat hij dat hart voor Ajax nog steeds wel heeft. Dus uh, ik geloof meer in de, in de tweede mogelijkheid. Maar hoe dan ook, hij zal op de een of andere manier moeten gaan samenwerken met Cruijff... die dan zich weliswaar terugtrekt uit die raad van commissarissen... maar nog een adviesrol blijft uh, vervullen. Dat kan toch nooit goed gaan? Uh, dat lijkt me wel een moeilijke zaak. Sjaak you know. Zwart hier werd, werd geïnterviewd en gevraagd... Uh, kunnen we gaan met elkaar samenwerken? En hij zei een beetje kriegelig... Nee, dat, kunt, dat, dat gaat helemaal weer niet. Dus uh, uh, dat zal niet gemakkelijk zijn. In, uh, dus uh, hoe dat dan allemaal. Uh, en afkomt. sowieso kan die werken bij een club waar geen steun meer voor hem is. Hè? Want als die commissarissen opstappen, ja wat dan? Ja, ik neem aan dat toch op een gegeven moment nieuwe commissarissen moeten worden aangesteld. Zeker, de dus de is nog maar de vraag welke ja. lijn zij gaan volgen. Gaan zij de lijn Kruif volgen, die nieuwe commissarissen of de lijn van Gaal. Ja, dat is erg moeilijk. En het, uh, ik weet niet wat voor invloed doet, hij daarop uit gaan oefenen. Uh, dat is uh, heel erg moeilijk te zeggen. En, en dan moeten we ook maar aannemen dat uh, alle vierde figuren inderdaad ook opstappen. En dat is op het moment ook nog maar de vraag. Maar u gelooft niet in Rancune van Louis van Gaal. U zegt, nou, de tweede reden dat hij echt van Ajax houdt is voor mij veel aannemelijker. Terwijl toch veel mensen denken, ja, dit is echt het vereffenen van een rekening. Dat geloof ik niet echt. Hij heeft zich toch al eerder in de, in de jaren negentig bij Ajax bewezen... en dan ook meer recentelijk bij AZ heeft hij het heel goed gedaan. Dus uh, ik geloof dat niemand echt uh, twijfelt aan de kunde van Van Gaal. Nee, maar dat en niet. Natuurlijk... Maar hij, zou van, hij kan toch van tevoren kan hij toch beseffen wat dit te gaat brengen... in deze moeilijke, bijna politieke constellatie? Ja, ja. ja, dat is natuurlijk ook wel zo. En het is... Uh, uh, of dat nou echt een rekening vereffen, misschien voelt hij wel, nou, ja, dat moet dan maar, er moet eventjes wat uh, hard uh, met de koppen tegen elkaar en daarna als uh, alles uh, duidelijk en helder wordt, kan, dan kunnen we echt iets uh, goed voor de club gaan doen. Dus misschien redeneert hij wel op die manier en niet uh, Ik moet echt uh, wraak nemen op gruif of wie uh, dan ook. Nou heeft u niet alleen een biografie over Louis van Gaal geschreven... maar ook over Guus Hiddink. En hij zag af van een functie bij Ajax. Hiddink wilde niet in die slangenkuil werken. Waarin verschilt Hiddink met Van Gaal? Nou, Hiddink is natuurlijk een wat uh, ja, gemakkelijker mens in de omgang. Ik geloof dat uh, iedereen dat wel weet. Hij uh, heeft ook sterke overtuigingen, maar uh, net als Van Gaal. Maar op de een of andere manier kan hij uh, ja, misschien wat... Uh, gemakkelijker compromissen sluiten, met mensen omgaan, zo van, van Gaal kan uh, soms een beetje rechtlijnig zijn. En, uh, uh, Guus heeft natuurlijk uh, al een hele hoop ervaring internationaal gedaan, Dus hij heeft ook andere opties op het moment. Hij kan in Engeland terecht naar andere plaatsen. Dus voor hem nou, om te denken dat nou, daar moet ik echt naar Ajax toe op het moment, uh, als hij goede alternatieven heeft, waar hij zich uh, op een veel plezier van manier kan bezighouden met het voetballen, dat zal niet zo aantrekkelijk zijn. En dan komt natuurlijk ook bij dat hij eh, in principe geen, geen Ajax-man is, maar een PSV-man. Dus hij staat er ook wat verder van af, geloof ik. Ja. Hij zou je hem kunnen typeren als wijzer dan van Gaal? Ja, misschien op een zekere manier. Hij, is, uh, hij neemt het een beetje meer met een korreltje zout. Wat uh, toch wel, ja, voetbal is voetbal. Uh, op een gegeven moment zei hij uh, zei een heel erg uh, interessant ding. Hij zei dat uh, voetbal is de belangrijkste bijzaak in de wereld is. En dat vond ik een heel erg mooie, mooie opmerking. Maar hij, uh, hij zegt dat het is een belangrijk ding maar het is een bijzaak. Het is de belangrijkste bijzaak. En, en vaak vind ik dat ook bij Louis, bij Van Gaal... Het is niet echt een bijzaak, maar het is een hoofdzaak en soms echt de belangrijkste hoofdzaak in de wereld. En dat, als je zo denkt over het voetballen, dan gaat er soms wat, wat spanning komen en ander, anderzijds toch heel erg mooie bezigheid in voetbal. En eigenlijk moet het plezier zijn voor iedereen. En, en dat, soms is dat een beetje moeilijk met, met van Gaal. Maarten Meijer, biograaf van onder meer Louis van Gaal. Dank. En zometeen wel te rusten ja, ja. daar in Zuid-Korea. Oké, okay, ja, hartelijk bedankt. Oké, okay. dan gaan de gids.fm van kinderen voor kinderen over is, dus een hazenlip, Echt vrolijk wordt je pas als de dokter je van een hazenlip... of van een andere verminking afhelpt. En dat is nou precies wat de organisaties Dokters van de Wereld doet... in ontwikkelingslanden. Zojuist is een team teruggekeerd uit Bangladesh... met daarin Chantal van der Horst, Zij is hoofdplastische chirurgie in het AMC. Mevrouw van der Horst, goedemorgen. Goedemorgen. U bent op twee plekken in Bangladesh aan het werk geweest. Hoeveel dagen heeft u daar gewerkt? In het ene ziekenhuis zijn we zijn veertien dagen weg geweest, oud en thuis. En eerst in Dhaka begonnen. In een uh, zogenaamd NGO-ziekenhuis. Ja, van een ontwikkelingsorganisatie. Ja, dus ontwikkelingsorganisaties daar. En uh, dat was relatief rustig. Dat was voor ons goed om in te werken. Um, en een beetje aan Bangladesh te wennen. Daar hebben we natuurlijk ook gewerkt. Er kwamen ook relatief veel andere dingen. Brandhonden, waar ze heel veel mee te maken hebben. Ja. En dan was het aantal kinderen of volwassenen met schieters was minder. En van daaruit zijn we naar Munchigans gegaan. Dat is een... Een uh, regionaal ziekenhuis. En daar was de opkomst overweldigend. Uh, daar hebben we inderdaad... Uh... Hoe werkt het dan? Uh, weten mensen dat er een Nederlands team is? Uh, van artsen die hier van een hazelip kunnen afhelpen. Of een ja. landrond kunnen maskeren. Ja. Hoe weten ze dat? Staat er, dus, in er was uh, een, een chirurgisch kamp georganiseerd. Dat is uh, door dokters van de wereld gedaan. Samen met een lokale bank. Samen met het ziekenhuis. Want er zijn vele partijen bij betrokken. En die bank uh, heeft de reclame op zich genomen. Die doen dat door advertenties te praten. Maar die uh, zetten ook samen met het ziekenhuis... bijvoorbeeld health workers, gezondheidswerkers... In het platte, op het platteland. Daar gaan zij heen. En dan zeggen ze, nou, uh, mensen met een lipspleet dat is meestal vrij duidelijk dat die, uh, uh, wat dat is. Want die, die lip is nooit gesloten. Maar dat gehemelte, daar kan je aan de buitenkant... soms niet van zien dat dat zo is. Ja. En, uh, dat, maar die mensen spreken slecht. Of onverstaanbaar. En die wo dan wordt zo'n gezondheidswerker die zegt... nou, mensen die slecht spreken, komen komen, mogen komen. En dat, waren, uh, uh, dat was het gros van de mensen... Dus uh, die komen allemaal met hun familie. En uh, ze doen ook iets dat heet Maiken. Maiken is met een uh, auto rondrijden met een grote microfoon erop. En dan zeggen, dan en dan kun je naar Hoentje komen. Daar kan je gratis geopereerd worden. En dan moet je je daar en daar melden. In plaats van dat iemand rondrijdt om ijsjes in de aanbieding te doen... gaat het op die manier van je of kan aan te kondigen. plastische ja. chirurgie. Mm -hmm. Dat moet overigens wel dankbaar werk zijn, lijkt mij, of niet? Nou, ik vond het geweldig. Echt, het was, uh, je weet dat het een druppel op een gloeiende plaats zal zijn. Maar het was een goede druppel. En Dakar, dat lijkt me. Een enorme stad waar je in verdwaalt. Maar u bent niet verder geweest dan het ziekenhuis? Het ziekenhuis. S ochtends, we logeerden ergens vlakbij het ziekenhuis. En dan liepen we daarheen. Want het is een, een helsgetoeter. De hele dag door. Uh, autootjes, bussen, uh, riksja's, uh, mensen over straat. Je, je rent voor je leven als je oversteekt. En, uh, dus dat was kort bij. Uh, op een gegeven moment stonden we bij een auto en toen ontplofte er wat. En ik dacht, oh, dat is een aanslag. Mm -hmm. Maar dat is dan een, uh, een spreeuw die in de elektriciteitsdraden is gaan zitten... en die kortsluiting heeft gemaakt en ontploft. Dus ja, dat zijn wennen aan, uh, aan het uh, ontwikkelingsland. En op, op welke manier, manier is, werk je daar dan in zo'n ziekenhuis? Hoe laat begon nu? We begonnen om acht uur. En uh, de bedoeling was dat wij met de lokale dokters zouden werken. Dat daar het personeel, uh, het OK-personeel, OK de anesthesie ook mee uh, doet. Uh, want het doel is natuurlijk ook dat je lokaal mensen opleidt. Ja. Op alle niveaus. Dus ok Ondersteuning, hoe steriliseer je snel? Hoe werkt de anesthesie? Want je bent wel een team wat met elkaar samen moet werken. En dat, uh, dat was, die inzet van die mensen vond ik overweldigend goed. Iedereen was er om acht uur? Iedereen was er om acht uur. Dat was beter in Munchigans dan in Dhaka. In daar kwamen ze, kwamen ze toch binnen druppelen. En Filist natuurlijk. Zij hadden niet gedacht, geloof ik, wat wij aan zouden kunnen. Uh, in in Moensikans hebben wij van s ochtends acht tot s avonds acht gewerkt. Daar, dat alleen moet maar je, opereren. Alleen maar opereren. Nou en een ja, broodje tussendoor nemen. Nou, heel ja. lekker eten. Maar allemaal rijst. <laughs> ja. Erg lekker eten. Ja. Uh, dat, daar werd dan een half uur, drie kwartier voor genomen tussen de middag. Maar... Normaal werken zij van bijvoorbeeld half acht tot vier. En dan gaan ze naar huis. Want velen gaan van daaruit weer met de bus terug naar Dhaka waar ze ja. wonen. En dan zijn ze twee uur of anderhalf uur onderweg. En nu bleven ze. En dan bleven ze tot acht uur. Dat moet voor hun ook echt wat hebben betekend. Maar ze bleven vol enthousiasme. En hoeveel operaties kun je dan doen in die tijd? Nou, we hebben in vijf en een halve dag hebben we 98 mensen geopereerd. Dat is hartstikke veel. Want dat zijn, er, dat zijn twee teams. Twee OK-tafels OK op één operatieruimte, twee anesthesietoestellen, volwassen mensen. Hè, dus mensen opereren die uh, nooit de kans hebben gehad... om hun lip te laten sluiten of hun gehemelte te laten sluiten. De oudste was 55. En het hele scala daartussen. Dus kinderen van 9 jaar sprongen vol enthousiasme op de ok tafel omdat ze geopereerd gingen worden. Dat is wel een andere ervaring dan Nederland. Hè, waar iedereen toch een beetje angstig is. En, uh, maar zij waren blij, want eindelijk... Kon het. Want in hoeverre leven ze in een verdomhoekje? Met um, ja, dat, dat is zeker wel zo. Dat is soms heel moeilijk om erachter te komen. Ik heb wel geprobeerd om... Uh, je moet via een tolk praten, want mijn bangla is niet uh, afdoende. Nee. Um, dan vraag je gewoon... Um, heb je een baan? Nee, geen baan. Um, hoe gaat het dan? En dan zegt hij, ik leef met mijn familie... en Allah is goed voor onze familie. Dus... Zij uiten niet die ontevredenheid. Ja. Maar ik kom er niet achter of zij nou in hun familie worden gehouden... en op het platteland toch wel ergens functioneren op het land mee. Maar dat ze geen kans hebben gehad om te trouwen of een school te doen. Men zegt op papier dat de kinderen naar school mogen. Maar de praktijk leert dat ze dan toch ergens achteraf worden gezet. Dat en er is een straf, hè? Ja. Je, je bent ermee geboren en ja, dan moet je mee leren leven. Je moet nou, straf weet ik niet of zij dat zien, want ze zien meer het boze oog wat het, wat het heeft gedaan. En ze zeggen ook wel eens: Ja, het was Allah die dat heeft gegeven, We moeten dat accepteren. Maar ja, dan blijf je hiermee zitten. Bent niet verstaanbaar. En dat is ook in hun maatschappij is dat niet een uh, prettige uh, ervaring voor hunzelf. Had u veel eigen apparatuur meegenomen? We hebben heel veel medicatie, hechtingen. Onze eigen netten, zoals dat heet, op de ja. OK... om uh, gehemeltjes te sluiten. We werkten ook met de lokale apparatuur. En, uh, Ging maar dat, dat goed, die lokale apparatuur? Uh, nou, we hadden een incidentje... In het algemeen ging het goed. Maar ze hadden bijvoorbeeld. Er moet, er moest. als een gek. moest er iedere keer opnieuw gesteriliseerd worden. En ze zitten bijvoorbeeld. de doeken zitten ze gewoon op de grond ergens te wassen. In een. Uh, sopje? In een sopje. Ja. En die worden dan weer gedroogd en gesteriliseerd. Maar ze hadden net een nieuw sterilisatieapparaat. Uh, en dat hadden ze niet goed afgesteld. En we kregen dus brand. Tijdens de sterilisatie. Dat was even wat minder. Er werd even alles stilgelegd. En wij dachten, oh, Vluchten. kunnen we überhaupt wel doorgaan? We kunnen hier nooit meer terecht in die operatiekamer. Ja, maar we hebben pannensponsjes gekocht. Alles weer schoongemaakt. Want <laughs> dat wat er te steriliseren lag, dat uh, moest met nee, een pannensponsje worden nou, schoongemaakt. Dat, waren, het was in, in kunststofbakjes gedaan. En die kunststofbakjes waren gesmolten omdat ze te hoge temperatuur hadden gedaan. En dus het gesmolten plastic moest vandaan. Metalen instrumenten worden afgescheurd. Als dit in Nederland zou gebeuren, zou het op de vervoerpagina van alle kranten staan? Absoluut, ja. Absoluut. En daar gaan ze gewoon door. Nou ja, we hebben een uur hebben stilgelegen en toen hadden we ons herpakt. Zij ook. En hebt u de mensen na afloop nog gesproken? Zijn ze dankbaar? Enorm, enorm. Dat, uh, ze, ze werden daar opgenomen. Hè. Dat was, uh, de bank zorgde dat de mensen konden komen vanuit hun gebied naar het ziekenhuis. En het ziekenhuis investeerde in bedden en in een nacht overblijven als dat moest. Uh, of twee nachten als dat nodig was. En in de medicatie daarvoor. Uh, dus bijvoorbeeld als ze antibiotica nodig hadden of pijnstillers, dan wordt dat na de operatie door het ziekenhuis verschaft. En, dat, uh, en dan, je liep visite ochtends, s, middags, s avonds. Maar tussendoor, want. Als de operatie klaar was, dan zaten er ook weer een rij mensen buiten te wachten die ook wilden. We hebben al een lijst gemaakt voor de toekomst. Was u al eerder met uh, deze organisatie Dokters van de Wereld? Nee, voor mij geweest? was dit uh, de eerste keer met Dokters van de Wereld. Uh, ik ben wel met een andere organisatie lang geleden geweest. Waar? Naar uh, Ghana. Was het een net georganiseerd? Um, was anders. Ik weet dat dat was ook goed georganiseerd, uh, maar dan hadden we bijvoorbeeld uh, daar werd het tussen de middag weg. Bijvoorbeeld op één locatie werd, uh, het hele programma stilgelegd omdat de generator rust moest hebben. Dat soort dingen maak je mee ja. natuurlijk. En ja. dan kan ik me voorstellen dat het ook iets betekent voor je werk hier. Dat je meer gaat relativeren of niet? Absoluut. Nou ben ik uh, al. Je <laughs> nou bent van het al... relativeren. Ja, ik ben wel van het relativeren, <laughs> maar. Je weet heel erg uh, hoe luxe wij het hebben. Dat realiseer je maar aan alle kanten. Hartelijk dank voor uw komst. Chantal van Horst, Horst, hoofdplastische chirurgie in het AMC. Tot twaalf uur nog. Superman duikt in de kinderalimentatie. Bespoten groente en fruit. Is dat wel of niet schadelijk voor de gezondheid? En het is morgen de dag van de wereldmuziek. Dus kijkt muziekredacteur Botte Jellema naar de trending topics in de wereldmuziek. Na het nieuws. Met Duald Megens. Radio 1. Daar zit Jan van de putten voor. Dankjewel, Tom Mulder. De bouw van drie oh, kolencentrales aan de Eemshaven... Weet je wat, ik begin gewoon nog. De ja. bouw van de drie kolencentrales aan de Eemshaven en de Maasvlakte... mag voorlopig doorgaan. De Raad van State heeft bezwaren van milieuorganisaties afgewezen... die zeiden dat de provincies Groningen en Zuid-Holland... nooit een milieuvergunning hadden mogen geven. Maar de Raad van State is het daar niet mee eens. FNV-bondgenoten roept op tot actie bij autobedrijf Netcar in Born... De Bond wilde eigenaar Mitsubishi dwingen te zeggen wat de plannen zijn met Netcar. Het is de bedoeling van de bond dat het personeel morgen om 1 uur het werk neerlegt voor een bijeenkomst. Bij invallen bij motoclubs Satudara zijn vijf mannen en een onbekend aantal vrouwen gearresteerd. De recherche doorzocht het clubhuis en een aantal woningen. Het gaat om een onderzoek naar drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie. En de PVV wil dat leerlingen in de klas weer u zeggen tegen docenten. Volgens Kamerlid Beertema is je en jij zeggen tegen de leraar iets van de jaren 70. Het geeft een verkeerd beeld van de verhoudingen, zegt het PVV-kamerlid. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dank u wel, meneer Van der Putten. <tie> <hazien> Dit is degids.fm. Met Felix Beurders. Superman. Hanneke ontvangt al vier jaar geen alimentatie meer voor haar dochter van negen. En ze komt zo langzamerhand in grote financiële problemen. Haar ex weigert te betalen en het gaat inmiddels om 10 mil... En het Landelijk Bureau Inning Oude Bijdragen, het LBIO, doet niets voor haar. Hanneke weet het niet meer. Een milde Superman. Oh, oh, oh. Oh, Superman. Superman is aangekomen in Amsterdam bij Hanneke. En zij heeft problemen met de alimentatie, met het innen van de alimentatie. Hanneke, hoe lang speelt het probleem al? Nou, ik denk inmiddels een jaar of uh, drie. Heb je wel eens op een avond uitgerekend hoeveel geld je bij elkaar al bent misgelopen? Ja, nee, zo af en toe gaat me dat wel door het hoofd. Is het een bedrag wat je nodig hebt? Gaat ja. het ten koste van je kind, hoe sentimenteel dat ook klinkt? Nee, dat, dat, is, dat is een groot bedrag en het zijn net al die extra's. Winterjassen, schoenen, die mijn ouders nu dus allemaal financieren. Je hebt, ik, het, je hebt het nodig, het is ik, geen extra, ik, het is geen luxe. Ik wil haar daar niet op korten. Neem even, heb je het echt nodig om goed voor haar te kunnen zorgen? Ja. ja. Je hebt het nodig? Ja. Oh, ja. Toen wij gingen scheiden via... Uh, dat mediation proces, toen heeft die notaris vastgesteld: van nou ja, gezien alle twee jullie inkomens, zou dit redelijk zijn. En dan was de afspraak elk jaar herzien met nieuwe tabellen, inkomensverandering, dat doorrekenen. Daar hebben we samen voor getekend. En dat is dus één groot verhaal geworden met deze man. Ja, afspraken nakomen is niet uh, zijn sterkste karakter trekken. En is het dan niet af te dwingen? Je hebt zo'n landelijke organisatie nou ja, op voor het moment... innen van alimentatie. Ja, dat klopt. Maar wat het ingewikkelde daar is... je moet dan een aantal voorwaarden voldoen. Willen ze je verzoek tot inning op het salaris van die vader uh, op ingaan? Een van die voorwaarden is dat je via de rechter gescheiden moet zijn... en wij zijn via echtscheidingsconvenant bij notaris gescheiden. Jullie hebben het gedaan via mediation ja. en via notaris... en ja. niet via de rechter. Ja. En dan zou je volgens dat landelijke bureau... Geen recht op hun bemiddelingen. service, hebben. nee. En ik kon het eigenlijk ook niet geloven dat als je op een andere manier dan de reguliere manier. Kijk, naar, uh, via mediation iets aanpakken is nu heel erg een trend in de rechtsgang. Hè? Alles wordt op de gang, onderling overleg, mediation. Kantonrechters sturen daarop aan. Dus het zou wel heel erg van deze tijd zijn om dat ook in het pakket op te nemen als voorwaarde. Van ben je via een convenant gescheiden? Ook dan geldt onze. Dienstverlening. Heb je je ooit gerealiseerd door af te zien van de rechter mm -hmm. dat je ook van dit machtsmiddel... want dat is het uiteindelijk, zij mm -hmm. kunnen zelfs beslag leggen op loon of uitkering. Ja, Heb je je ooit gerealiseerd dat je door het op een minnelijk op een menselijke, op een fatsoenlijke manier mm -hmm. te willen doen... buiten de rechter om, dat je daarmee je kansen verkeek op het bureau? Nee, toen niet. Als ik dat had geweten, ja. ik had natuurlijk ook nooit... Ge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 En ze weet ook dat papa niet betaalt. En daar maak ik geen drama van, maar ze weet het wel. Maar zij is niet, of nog niet op de leeftijd, dat zij zich realiseert ik ben het niet waard voor mijn vader, dat hij financieel goed voor mij zorgt? Nee, nee, nee. nee. Die zin gelukkig helemaal niet. Nee. Denk je dat überhaupt te voorkomen? Dat weet ik niet, daar zijn we nog niet. Ah. Dat zij financieel tekort komt, dat wordt in de praktijk goed gemaakt door haar grootouders, door jouw ouders. Want die kunnen en willen dat. Het, het staat niet gelijk aan de bijdrage die de vader betaalde. Nee. Dus dan kom je, hoe lief ook, van je ouders. Je komt nog steeds geld tekort. Ja. Het, ja, het is nu... Uh... Misschien een taak voor de ouders van je ex? Ja, nou dat zou fantastisch zijn, dat hebben, dat hebben mijn ouders geprobeerd dat zij ook hun verantwoordelijkheid moesten nemen... Of, of de vader aanspreken of zelf ook bijdragen. Of ze het wilden overnemen. Mijn ouders wilden graag het stokje overgeven aan hen. Nou, grootmama heeft, uh, nadat ze ook een keer hebben gebeld... de hoorn erop gegooid. Nee, hij gaat niet meedoen. Oh, Superman. Superman is aangekomen bij het LBIO. Het bureau dat oude bijdragen en alimentatie in als partners. Dus dat zelf niet kunnen of willen regelen... Uh, meneer de Bakker, Hanneke ontvangt geen kinderalimentatie van haar ex-man, ondanks het feit dat men dat per convenant is overeengekomen. Het is ook door de notaris vastgelegd. Kan uw bureau iets voor haar betekenen? Kunt u achter die man aan die niet wil betalen voor zijn kind? Nou, helaas uh, kunnen wij niet achter die, die man aan. Waarom, Waarom? niet? Uh, wij mogen alleen op het moment dat er een rechterlijke beslissing uh, ligt, uh, mogen wij aan de slag. Er ligt hier een uitspraak: een convenant, een overeenkomst tussen twee mensen. Bekrachtigd door een notaris. Veel eenvoudiger kan het toch niet? Waarom kunt u dan niet optreden? En de wet die ons mogelijkheden biedt om alimentatie te innen en om dat ook behoorlijke stevige maatregelen te kunnen treffen, die laat ons niet toe zonder rechterlijke beslissing aan de slag te gaan. En die rechterlijke beslissing die is ooit in die wet vastgelegd, omdat dat een bepaalde waarborg biedt voor alle betrokkenen, dat we natuurlijk niet zomaar loonbeslag gaan leggen of andere zaken in beslag nemen en verkopen. De rechter die heeft echt heel goed afgewogen hoe hoog de alimentatie is en of dat die alimentatie betaald kan worden. Nou, omdat die rechter eraan te pas geweest is. Daarom is er uh, een regeling dat het LBO vereenvoudigd landbeslag kan leggen. Dat betekent uh, zonder tussenkomst en zonder toestemming uh, van een betrokkenen. Geen geen uh, nodig, geen deurwaarder? Nee, nee. Nou is er iets heel wonderlijks uh, aan de gang. Iedereen zegt, advocaten, rechters, uh, politiek... we moeten eigenlijk veel meer naar een convenant, naar een overeenstemming. Veel minder uh, zaken doen in de rechtszaak, in de rechtszaal... omdat vaak zaken dan nog erger worden. Nou doet Hanneke dat... En dan wordt ze min of meer bestraft omdat ze nou u niet in kan zetten. Ja. Uh, nou scheiden, op het moment van, uh, dat je uh, gaat scheiden... dan uh, moet je toch via een advocaat naar de rechtbank om de scheiding uit te laten spreken. En dan is mijn nadrukkelijk advies om het convenant... waarin ook de afspraken over alimentatie staan... om het convenant mee te sturen naar de rechtbank... en door de rechter te laten bekrachtigen. U kunt voor Hanneke niks doen als organisatie. Durft u nog iets te zeggen over de mogelijkheden die zij wel heeft? Hetgeen wat zij zou kunnen doen is naar een incassobureau of een deurwaterskantoor. Maar ja, het nadeel van haar is dat ze dan wel eerst uh, kosten zal moeten betalen uh, voordat uh, die aan de slag gaan. En dat niet zeker is of dat er natuurlijk uh, daadwerkelijk ook geld te halen is bij haar ex. Hanneke en haar man hadden het dus geregeld via mediation en niet via de rechter. Ze hadden het niet door de rechter laten bekrachtigen. En vandaar dat het zo moeilijk is om die alimentatie af te dwingen. En daar komt nog bij dat de ex van Hanneke onvindbaar is. Ze weet niet waar die woont en wat die verdient. Superman gaat nou maar op zoek en volgende week hoort u het vervolg. You and We, Lynn Shelby. Me, myself and I. You, yourself and we. Enough of you, enough of me. Who are you, who are we? Me, myself, you, yourself, you and me. Me, myself, and I. You. Yourself and we Enough of you, enough of me Who are you? Who are we? Me, myself, you, yourself, you and me Underneath the paper sky We're under you and I Inescapably, encaptured within a world of air And after love but -da, -da, -da, da Me Myself and I You, yourself and we het was de kortste plaats die we konden vinden, Lin Shelby. Ja, maak er nog eens heen. Lin, hartelijk dank. <middels> nou, ook al zijn groenten en fruit bespoten met bestrijdingsmiddelen... dat levert geen gevaar op voor de gezondheid. Dat meldt het Voedingscentrum vandaag op basis van nieuw onderzoek. Ik praat er onder andere over met Stefan Peters, de onderzoeker. Goedemorgen, meneer Peters. Goedemorgen. U heeft ruim 4000 monsters onderzocht. Dat klopt. Maar hoewel soms de veiligheidsnormen werden overschreden waren de producten niet gevaarlijk voor de gezondheid. Legt u dat eens uit. Ja, dat klopt. Nou, Laat ik eerst wat vertellen over de aanleiding van ons onderzoek. We weten uit de recente voedsel- en consumptiepeiling van het RIVM... dat ongeveer 86% van de Nederlanders te weinig groente en fruit eten. Juist het groente en fruit is een belangrijke bron van heel gezonde stoffen... zoals vitamines en vezels. En we weten dat het eten van voldoende groente en fruit... ook het risico op hart- en vaatziekten en bepaalde vormen van kanker kan voorkomen. We weten aan de andere kant ook dat veel consumenten zich zorgen maken over het voorkomen van de resten van bestrijdingsmiddelen in uh, groente en fruit. En vandaar dat onderzoek? Vandaar dat onderzoek, ja. En. Uh... Een van de aanjagers van die zorgen bij de consument is uh, de zogenaamde gifmeter van weet wat je eet. Dat is een, uh, een, een uh, analyse die Foodwatch, Natuur en Milieu en Milieudefensie doen. Elk jaar op basis van getallen uh, van meetgegevens van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ja. De Voedsel- en Warenautoriteit die neemt altijd steekproeven op de markt, in supermarkten uh, en ook grenscontroles. En op basis van die steekproeven dus, maak dus weten wat je eet, een soort van top 10 van uh, uh, meest vergiftigde tussen aanhangstekens, groenten en fruit. En ook welke supermarkten zijn dan al dan niet het slechtst. En nu bent u een uh, onderzoek gaan doen naar de, al die producten... die de voedsel- en warenautoriteit al een keer getest heeft. Hoe zit het? Uh, dat klopt. Um, eigenlijk dezelfde data die ik gebruik, gebruikt weet wat je eet ook. En wat ik nu wilde weten is... Nou, is er nu inderdaad een risico met betrekking tot uh, bestrijdingsmiddelen... voor de volksgezondheid? En het antwoord is? Het antwoord is nee. Wij hebben 4400 monsters bekeken. Eigenlijk een kleine 12.000 meetpunten. En we hebben daarin gezien dat ongeveer 21 monsters um, iets boven de gezondheidsnorm uh, zijn. Waarvan uh, twee monsters uh, um, daar ver boven waren. Ja. Die twee monsters die zijn gelukkig uit de markt gehaald. Ja, en eigenlijk kunnen we gewoon zeggen dat er geen uh, um, voedselveiligheidsprobleem is met goed 19 fruit. boven de gezondheidsnorm. En die gezondheidsnorm is minder streng dan de veiligheidsnorm die in Nederland wordt gehanteerd. Mag ik Bart van Op Zeeland uitnodigen mee te praten. Hij is directeur van Foodwatch. de organisatie die zich bezighoudt. Uh, met de gifwijzer. Uh, ze leggen op dit moment de laatste hand aan de nieuwe gifwijzer. Goedemorgen, meneer van Op Zeeland. Goedemorgen. Uh, kennelijk jaagt u mensen angst aan met uw gifwijzer. Nou ja, dat, uh, dat, dat zijn we totaal niet eens met, uh, met uh, het voedingscentrum. Um, wat wij uh, tot doel hebben is het uh, laten zien aan consumenten dat um, schadelijke stoffen, um, bestrijdingsmiddelen, residuen aanwezig zijn op groente en fruit consumenten hebben het recht om te weten dat die uh, aanwezig zijn. Ja, maar die leveren geen gevaar op voor de gezondheid, hoor ik mm, net. Ja, ook daar uh, moet ik het helaas oneens zijn met uh, meneer Stevens. Uh, het gaat om stoffen die intensiek giftig zijn... Uh, en die horen gewoon niet thuis op ons eten. En uh, de Weet Wat die Eetpartners uh, zijn van mening dat deze stoffen uh, gewoon moeten verdwijnen van onze groente en fruit. En dat is ook de reden waarom wij jaarlijks uh, de gifmeter uitbrengen. om inzicht te geven in uh, de ontwikkeling op het gebied van uh, residuen van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit in Nederland. Meneer Peters, hoort het, hè? ze zijn het totaal niet met u eens. Nou, ik denk dat we het grotendeels juist wel met elkaar eens zijn. Oh. Kijk, wij zijn het uh, uh, natuurlijk met um, iedereen eens... dat uh, monsters waarbij overschrijding wordt gevonden op groenten en fruit... die horen niet op de markt. En daar wordt ook op gehandhaafd en daar zijn wij groot voorstander van. Althans, bij steekproeven, hè? Je weet het bij natuurlijk niet voor allen. Nee, maar dat geeft, het geeft in ieder geval een beeld... van uh, hoeveel uh, partijen er op de markt zijn. Nou, die zijn heel erg klein. Dus, um, en het is absoluut niet wenselijk dat je op de markt zijn. Maar Aan dan het is het toch handig kant, dat er zo'n gifwijzer is? Dat je weet welke partijen mogelijk gif kunnen bevatten? Uh, ja, dat is handig. Maar als je dat nou als consument weet... dan weet je nog niet, want er gaat namelijk geen voorspellende waarde uit... van uh, ja, wat vorig jaar in 2010, waar eventueel wat restjes in zaten... ja, als dat in een partij aardbeien is die je ergens hebt gekocht op de markt... ja, dat betekent niet dat dat dit jaar is. Dan kan zomaar zijn dat die partij ergens anders zit. Dus eigenlijk Daarnaast heeft die gifwijzer is... totaal geen nut? Nee, die heeft wat, dat, wat betreft volksgezondheid uh, geen nut. Want um, ja, de, het risico dat je wordt blootgesteld aan die uh, um, bes, uh, partijen met overschrijdingen... is zo gigantisch klein. Dus uh, nee, wat, wat dat betreft heeft de communicatie erover geen nut. Kijk, het punt wat ik, ik, ik ga maak... Naar, ik ga naar meneer ja. van Opzeeland, want dat vind ik toch wel een opmerkelijke uitspraak. Want die gifwijze heeft geen nut, meneer van Opzeeland. Veel plezier ermee. Ja, nou, <laughs> um, kijk... In de overwegingen en ook hoe de wet is opgesteld... gaat men uit van de giftigheid van één stof. Er wordt eigenlijk totaal geen rekening gehouden... met het feit dat je aan meerdere stoffen bloot wordt gesteld. En men weet ook niet hoe dat werkt. En daarvan zeggen de weet-wat-je-eetpartners... Dus als ook van, nou, zolang we niet weten hoe dat in elkaar zit... moeten we aan dat soort stoffen niet blootgesteld worden. En we hebben ook afgelopen jaar geprobeerd om de... de de meter, de gifmeter, op een grotere dataset te laten baseren. We hebben namelijk het productschap tuinbouw gevraagd om hun meetgegevens... en zij bezitten veel meer meetgegevens dan de VWA... om die mee te mogen nemen in deze analyse. Ja. En tot, tot onze grote spijt hebben ze dat geweigerd. Ja, dus dan weet u nog niks. Met andere woorden, die gifwijzer heeft weinig nut. Nou ja, die gifwijze laat zien uh, dat er wel degelijk uh, bestrijdingsmiddelen aanwezig zijn op groenten en fruit. Uh, dat zijn intrinsiek giftige stoffen. En... Maar die hoeven niet gevaarlijk te zijn voor de gezondheid, hoor ik meneer Peters, allemaal beweren. Uh, ja, maar... Dat, dat is een, helaas een andere mening dan, uh, de, dan, wij van, dan, dan die wij hebben. Dit zijn stoffen die zijn gemaakt om giftig te zijn. En als je gaat kijken uh, in de geschiedenis wat de normstelling voor wat giftig is bij zo'n stof is. Dan zie je dat in de loop van de tijd bij voortschrijdend inzicht die normen steeds lager komen te stellen. En daarom zeggen wij ook dit soort uh, stoffen die horen niet thuis in ons eten. Uh, mensen hebben het recht op schoon eten zonder giftige stoffen. Dat is toch heel handig, meneer Peters? Dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Dat er helemaal geen gif op zit. Punt uit. Uh, ja, dat klopt. Maar kijk, de realiteit is dat die bestrijdingsmiddelen uh, worden gebruikt. Daarnaast, een hoop bestrijdingsmiddelen uh, worden ook gebruikt um, um, om de voedselveiligheid juist te bevorderen. Neem bijvoorbeeld uh, schimmelgiftstoffen. We weten ook dat schimmelgiftstoffen Ja, maar importantie... goed, dat zal, daar zal wel overeenstemming over zijn. Dus het ja, gaat er juist om dat het de, de verkeerde bestrijdingsmiddelen zijn natuurlijk... die nog een keer gestapeld kunnen worden en daar wordt geen onderzoek naar gedaan. Uh, nou, daar wordt wel onderzoek naar gedaan. Wat wij weten, um, even kijken, twee jaar geleden is de RIVM met een rapport uitgekomen... Waarbij ze hebben gekeken naar de blootstelling van baby's en kinderen... Ja. naar verschillende chemische verontreinigingen en ook schimmelgifstoffen, daar hebben zij ook gekeken... naar de cumulatieve effecten, dus de, de optelling van de stapelende effecten... van een groep aan bestrijdingsmiddelen, organofosforverbindingen. Als die dan weer in relatie legt tot andere chemische... verontreinigingen um, um, uh, in voedsel, bijvoorbeeld dioxines... of schimmelgifstoffen of acrylamide, dan nog is de som... van die uh, organofosforverbinding, uh, uh, het effect daarvan... verwaarloosbaar klein ten opzichte van die andere voedselrisico's... die ook al heel erg klein zijn. Ik zou zijn. zeggen tegen de mensen thuis, ja... Uh... Wie gelooft u? Steekt u uw hand maar op? Is het Bert van Op Zeeland, van Foodwatch? Of Stefan Peters van het Voedingscentrum? Ja, ik zie op dit moment geen meerderheid. Het is... ja, ik kan het niet zien op dit moment. Maar ik u danken voor deze discussie. Graag gedaan. Graag gedaan. Die kent iedereen natuurlijk. Hè? Dat is van de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Karel Kraaienhoff speelde net het nummer van Astor Piazzolla, Adios, noninho. Muziekverslaggever Botte Jellema heeft dit meegenomen. Waarom laat je ons dit horen? Ja, omdat dit in het genre wereldmuziek valt. En morgen is de dag van de wereldmuziek. Het is een muzieksoort die het altijd een beetje lastig heeft... maar af en toe dan even bij het grote publiek in beeld komt. Zoals nu dus inderdaad met eh, Adios Nonino. Het staat al een paar jaar in de top 2000 eh, trouwens, dit, eh, dit nummer. En morgen organiseert het Muziekcentrum Nederland... voor de tweede keer eh, de Dag van de Wereldmuziek. In Rotterdam presenteren Nederlandse Wereldmuziek Act zich aan programmeurs en aan publiek. En de man hierachter is Chayir Chong van het Muziekcentrum. en Hij vindt dat het met het genre helemaal niet zo slecht gaat in Nederland maar dat de term wereldmuziek zichzelf eigenlijk nogal in de weg staat. Uh, musicologisch is het een waardeloze term, uh, marketingtechnisch is het een waardeloze term. Uh, maar goed, tegelijkertijd, uh, er zit een rare tegenstrijdigheid. Zeg maar, de mensen die zich professioneel met wereldmuziek bezighouden, die snappen precies waar het over gaat. Mm -hmm. Maar daarbuiten denken mensen bij wereldmuziek... Oh ja, dat is zeg maar begin jaren tachtig in die nove tijden toen Nederland nog links was... en iedereen geïnteresseerd was in de derde wereld, en bla, bla, bla. Mm -hmm. Dat voelen ze erbij. Ja. Maar tegelijkertijd zo'n bandje als uh, Jungle By Night... dat is dan een van de meest opvallende successen van de afgelopen jaren. Die spelen Afrobeat in de stijl van Velekuti, En die hebben in één seizoen alle zalen gespeeld. En alle festivals, tot en, tot en met Noordse Jazz. Dus, dus er zijn ook aan de, aan de artistieke kant... zijn er hele interessante dingen gaande. Ja. Het is meer een marketingkwestie, denk ik. Het is zelfs zo dat de meest vooruitstrevende muzikanten... van de andere genres, dus in de jazz, maar ook in de klassieke muziek zelfs... dat daar een soort van uh, awareness ontstaat... dat de muziek wereldwijd veel groter is dan de westerse klassieke manier Van denken over muziek. Bijvoorbeeld, ik, ik spreek veel jazzmuzikanten die waanzinnig uh, geïnteresseerd zijn in Arabische muziek. Mm -hmm. Omdat Arabische muziek melodisch en ritmisch heel veel mogelijkheden biedt. Wat voor jazzmuzikanten mu interessant is. En hoor je dat al op de radio? Nee, maar de Nederlandse radio uh, is vrij. Uh, ja, tenminste, <laughs> qua, qua muziek is het heel lastig. Zeg maar. Dat, ja. uh, toch erg gefocust op, uh, op wat zij denken dat mensen willen horen. En op, uh, op de grote successen en op, op wat, wat voor mij maar een van de tradities is wereldwijd. Ik zeg niet dat het een slechte traditie is, maar. Uh, anglo Saxische pop is maar één traditie. Je hebt nog veel meer tradities. Jaya Chong van uh, het Muziekcentrum Nederland die de Dag van de Wereldmuziek organiseert. Hè, Wat gebeurt er precies morgen? Ja, het begint met een lezing van Joe Boyd. Dat is een expert en ook een legende op het gebied van wereldmuziek. En overdag is er een informatiemarkt waar zo'n 60 Nederlandse wereldmuziekgroepen zichzelf promoten. En er treden dan ook nog 22 acts op. Samen spreekt ook de Amerikaanse etnomuziekoloog Kenneth Bilby... Die heel veel onderzoek heeft gedaan naar Afro Surinaamse muziek. En uh, hem kon ik alvast even spreken. Hij vertelt dat Suriname een hele rijke muziekcultuur heeft. Well, there were um, over 200.000 Afrikaans uh, imported by force into Suriname in the 17 e 18 e and early nineteenth centuries. And they came from all over the western part of the Afrikaan continent. So, an incredible mix of People speaking dozens if not hundreds of languages with a ja, mix of muzikale traditions as well. They were put together in Suriname and had to create something that they shared between them with all of this diversity. Bilby zegt dat de mensen die een paar eeuwen geleden naar Suriname werden gebracht uit verschillende delen van West-Afrika kwamen. En daar heeft de Nederlandse scheepvaart ook zijn beruchte rol bij gespeeld. Je kreeg toen een ongelofelijke mix van mensen... die honderden verschillende talen spraken... en die ook verschillende muzikale tradities meenamen. En uit die diversiteit ontstond iets nieuws uit. En dit soort muziek is op dit moment nog steeds. En Bilby had daar ook een voorbeeld van. Oh. Ja, dit, is natuurlijk, uh, dit is vrij traditioneel. Bilby kon uh, uit zijn hoofd zo twintig verschillende soorten, uh, soorten opsommen En de muziek die ontwikkelde zich verder. En met de komst van de muziekstudio kreeg hij in Suriname uiteindelijk dit: Baluma, ding, ding, ding. Baluma. Baluma. Baluma. Baluma. Baluma. Faluma door Aysasi, waar de band Square One twaalf jaar geleden... een hele grote hit mee had in Suriname. En dat kon allemaal ontstaan door de mix van diverse stijden. Iets waar de wereldmuziek het dus heel erg van moet hebben. En tegenwoordig is dat kennisnemen van andere stijlen dat is veel makkelijker dan het voorheen eigenlijk was... met yeah. iTunes, Spotify, YouTube. En dat gaat globaal, maar ook lokaal, zegt Kenneth Bilby. Ik was in het interieur van Suriname en French Guiana... een jaar en een half ago. En ik heb een paar jonge maroons die were just waren... toen ik eerst started te there and they wanted to show me about some of the latest music that's going on and I mean studio recorded music which is considered to them by to be the latest thing and mm -hmm. up-to-date and very hip and they asked me if I had Bluetooth on my phone because they could just transfer it to me <laughs> Through from their phones and I looked at their phones and they had about maybe two or three MP3s of all local music. Ja, de jonge mensen uit de binnenlanden van Suriname hebben twee of 3.000 opnames van lokale muziek op hun telefoontje staan en die kunnen ze heel eenvoudig uitwisselen via Bluetooth. En ja, dat is de invloed van moderne technologie en die is heel erg groot, zegt Bilby. Morgen spreekt hij dus op de dag van de wereldmuziek in Rotterdam. Dan nou hoorden we net al bands als Jungle by Night die hele festivals op z'n kunnen zetten en zij maken dus een vorm van wereldmuziek. Ik ja. Heb je ze trouwens ooit gezien? By night. Leuke band. Mm -hmm. Wat zijn de tips uh, wat dat betreft voor het komend jaar? Ja, Dat heb ik gevraagd aan de man achter het festival. Het Deze 21 groepen, zijn, daar, zit, daar zit ontzettend veel moois tussen. Dus, het uh, breaks my heart om daar één groep uit te lichten. Maar wat ik interessant vind, is, uh, ze noemen zichzelf Kit. Het staat voor Quenta Itamou. Het is een uh, percussionist, Roel Calister. Overigens de broer van Isaline Calister, die bekende jazzzanger is. Mm -hmm. uh, en zij brengen dance met een soort van hele clubby feel... Wat elke DJ in de club kan draaien, maar wel gebaseerd op tamboe en op uh, afro-Antriaanse ritmes. Dus dat vind ik een hele interessante combinatie. Waarvan ik denk: van, ja, dit zou. Als Lowlands lef heeft, dan zet ze dit op Lowlands en hoe klinkt de kit? Ja, dat kun je even horen. Greeters was in Noga. met I Tambo. Met frequente Itambu, dat is de skit, getipt door Chai Chung van het Muziekcentrum Nederland... en organisator van de Dag van de Wereldmuziek, die morgen in Rotterdam wordt gehouden. Kun je er nog naartoe, bottom? Ja, overdag kun je gewoon naar de expositieruimte De Machinist gaan... en s'avonds naar het podium Grounds, allebei in Rotterdam dus. Wat brengt de buis vanavond? Het wetenschappelijk programma Labyrinth stelt als een vraag centraal... hoe je een alcoholverslaving stopt, een hersentraining of een hersenoperatie. Om tien voor negen op Nederland 2. Verder de eerste korte film in de serie Duivelse Dilemma's. De aflevering van vanavond gaat over de bestuurder van een onbemand gevechtsvliegtuig. Dat doet hij hele dagen en s'avonds zit hij thuis gezellig met vrouw en kind op de bank. Totdat... En dat wordt niet vermeld, dat komt u pas te weten als u kijkt. Om vijf voor elf op Nederland 2... Dan uh, Jurgen van den Berg. Ik krijg een lekker luchtje. Jurgen, wat is dat? Ik begin je nou ook al. <laughs> die meiden van de redactie zitten echt elke dag... wat heb je voor luchtje op? En nou, nou, ja, uh, Amsterdamse de AT5 lijkt gered. We gaan even met Fons van Westerlo terugblikken op de roerige geschiedenis. Uh, die was ooit de hoofdredacteur, een van de eerste zelfs. En uh, de stelling straks in stand.nl, want dat wil je ook altijd graag weten, Felix. Illegaal downloaden moet worden voorkomen. En We doen dat met Mariko Peters van GroenLinks.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 Ernst en Jong is sponsor van het Nederlands Olympisch team. Dit is Radio 1.